Bezig, verhard je hart niet in het geestelijke werk. Even een paar inleidende woorden. Wij veronderstellen dat iedereen het verhaal in de Torah heeft gelezen. Al is het in grote lijnen, want anders is het moeilijk praten. Wij We weten dat het volk Israël naar Egypte kwam en daar hebben zij 210 jaar doorgebracht. En de schepper heeft aan Abraham voorspeld dat het volk Israël 400 jaar onderdrukt zal worden door het Egyptische volk en dan zal het volk met pracht en praal eruit komen naar de vrijheid toe wat het allemaal is wat het allemaal is zullen wij zien Moshe werd geroepen, mo geroepen om het volk uit het land Egypte te laten komen het verhaaltje is voor ons voorlopig voldoende Moshe kwam bij de farao met zijn broeder Aaron Farao wilde het volk niet meer de woestijn laten gaan, maar naar de plaats waar de schepper wilde dat het volk hem op de berg diende. Interessant is dat er geschreven staat dat de schepper het hart van de Farao verhaarde. Enorm veel vragen komen op. Waar is de wil van de farao? Verhaarden om het volk niet te laten gaan. Het was alsof de farao geen vrije wil had. Natuurlijk dat het volk niet begreep waar het over ging. Het hart van de farao werd verhard tot het laatste snik. Wij moeten gewoon de feiten een beetje weten. Het verhaal dat de eerstelingen van Egypte, van Egypte stierven, gingen dood van dieren tot de mens. Toen liet hij zij gaan en hij achtervolgde hen enzovoort. Het gaat ons in dit artikel over het verharden van het hart van een farao. Dat is allemaal en dat wat, wat dat allemaal is, met name in het geestelijke werk. En de en projectie daarvan in het geestelijke werk naar het geestelijke werk van elke mens, die aan zichzelf werkt. Het is geweldig wat ons allemaal verteld wordt, wat, die, wat het is, het, dat verharden van het hart in het geestelijke werk. Welke geweldige betekenissen en geheimen het met zich meedraagt. Er bestaat nog een diepere bron, de bron van al die geweldige, geweldige, geweldige toelichtingen. Verklaringen van feestdagen. En dat vinden we in Kavanot twee boeken van de acht poorten van Ari. Daar komen wij bij Zatachema later aan toe. Wij behandelen hier alleen Slavia Solam. Ik lees het Hebreeuws niet voor het kan je het zelf doen wie je dat wil, en ga over naar de, naar de vertaling over de vers. Citaat vanuit de Torah. Ja, in de tekst zelf zie je dat wat vet is gedrukt is. De Torah en de rest, mijn toelichting. Want ik, ha, want ik verhaarde zijn hart, dienen wij ons af te vragen waarom het, waarom het niet direct in het begin is geschreven dat de schepper het hart van, van de farao verhaarde. Maar wij zien dat, dat nadat de farao bekende: en zei, de Schepper is de rechtvaardige, en ik en mijn volk zijn de boosdoeners, dan zegt het geschrift in de Torah: want ik heb verhard mijn, want ik heb verhard zijn hart, zei. En zo alle commentatoren vragen: waarom heeft de Schepper ontnomen de vrije wil van Farao. Er zijn dus twee vragen gesteld. Ik zal met dit artikel alleen kleine dingetjes toelichten en laat het verder aan jou over om eraan te werken. Het is bekend dat de volgorde van het geestelijke werk is dat men begint in het werk om beloning te ontvangen. En in die mate waarin het lichaam luistert dat het beloning zal ontvangen. En indien niet, dan zal het leid ontvangen. Dat leidt de mens om het werk te doen in het uh, werk om de Torah en de voorschriften te vervullen. Dat wil zeggen in die mate waarin de mens gelooft in het besturingssysteem van Beloning en straf. In dezelfde mate ontvangt hij de brandstof dat bij hem de kracht zou zijn om de Torah en voorschriften uit te voeren in al haar precisie en nauwkeurigheid. En op die manier ziet de mens dat hij met de dag vooruit gaat vandaar dat hij van zijn werk geniet aangezien hij ziet vooruitgang in zijn werk en dat is volgens het hoofdprincipe dat de mens kan geen werk doen welk dan ook indien de mens geen vooruitgang ziet in het werk dat kan men vergelijken met de mens die een ander beroep leert en ziet dat hij geen vooruitgang boekt in dit beroep, dan gaat hij zoeken om iets te doen, werk dat gemakkelijker voor hem is, begrijpelijker, maar zonder vooruitgang is het onmogelijk om maar iets te doen, dat, vo dat vloeit voor uit het aspect van principe Elohim, de schepperschip om te doen. Dit staat na de scheppingsdaad De wereld die de scheppers schiep om te doen, vandaar dient er vooruitgang te zijn, en elk ding net zoals een paard dat maalt met molenstenen, waarbij het paard rondjes maakt de hele dag, maar waarlijk loopt het steeds over, dezelfde plaats. Vandaar dat men het nodig vindt om zijn ogen dicht te doen, opdat het niet de waarheid zal zien, maar opdat het zal denken dat het steeds naar een andere plaats gaat. Dat wil zeggen dat zelfs dieren verplicht zijn om vooruit te gaan te zien in hun handeling. En al het vooruitgang in het werk wordt slechts gezien in de tijd, wanneer men werkt om beloning te ontvangen. Duidelijk, de eerste fase van het werk is om beloning te ontvangen. In tegenstelling tot wanneer men begint om te werken, omwille willen van te geven, dat wil zeggen dat men wenst om tot aangehechtheid samenvloeien met de schepper te komen, dat dit aspect van overeenkomst naar eigenschappen is. Dat dan de mens niet kan kijken op de daden die hij doet. Dat wil zeggen dat ondanks het feit dat hij ziet dat hij doet nu daden die meer, die groter en omvangrijker zijn dan wat hij deed in de tijd die hij, werkt, hij gewerkt had om beloning te ontvangen, toch heeft hij nu een andere manier van meting in hoeverre hij erop gericht is dat zijn daden zullen zijn omwille van het geven en niet voor eigen voordeel. En dan ziet hij hoe ver hij er vanaf is, ondanks het feit dat hij vele oplevingen uh, heeft dat wil zeggen dat hij stijgt op zijn traptreden en hij wenst nieuw alles te doen voor de schepper. En dat is alleen om de reden dat hij om, om, ontving opwekking van boven. Dan wenst hij om zichzelf, om zich, dan wenst hij om zich weg te zeveren voor de gezegende, zoals de natuur is als een kaars opgaat in een. Kampvuur. Maar vervolgens daalt hij de toestand af en opnieuw valt hij terug in zijn eigen liefde, eigen belang dus. Dan ziet hij hoe hij, hoe hij hoe hij wordt telkens slechter. Dat wil zeggen dat hij ziet hoe ver hij verwijderd is van het werk van het geven, omdat hij komt vele malen tot een toestand van hij die twijfelt over de eerste principes. Als een mens twijfelt over het bestaan van de schepper, over het feit dat de schepper zijn wereld bestuurt in zijn eigenschap van goed en goed te doen aan de schepselen, en dat de schepper één is, etc., dat zijn de eerste basisbeginselen. En de mens vraagt zich af, Waarom, is dit, waarom in de tijd toen hij werkte om de beloning te ontvangen, hij smaak in het werk had, dat wil zeggen dat hij met een hartstochtelijk verlangen een gebed deed, en met groot verlangen leerde, en tegen de tijd dat hij wenst om, over, om meer inspanning te leveren, en de inspanning die hij levert in de tijd, die hij leverde in de tijd wanneer hij werkte, om een beloning te ontvangen, zie die dat het hem ontbreekt aan smaak die hij toen had. En de mens vraagt zich af, nu dat ik wens om in de naam van de hemel te werken en het verstandelijk uh, voor, voortvloeit, uh, dat hij meer vooruitgang zal voelen dan toen hij werkt, gewerkt had voor zijn eigen voordeel, en nu ziet hij het tegenovergestelde, het is niet genoeg dat hij vooruit gaat, hij gaat achteruit, al die stadie, leer dat het altijd zo plaatsvindt, later wordt het natuurlijk fijner, kan men niet meer vluchten van het geestelijk werk, maar het is altijd inzet en altijd overwinning, dat is wat van ons verwacht wordt, overwinning, op het slechte beginsel, dat maakt de mens. Ondanks het feit dat wij vooruitgang zien, moeten we toch blijven voortzetten. Net zoals bij een paard die zijn ogen afge, afgeschermd krijgt met de zwarte lapjes. Zo moeten wij ook doen. Vooruitgaan en klappen, incasseren tegen onze eigen liefde. Wie voldoende mans is, man en vrouw in dezelfde mate, die zal verder gaan en zal zien. En het antwoord is zoals zijn vader Jehoede Ashlach zei: dat de mens dient te geloven, dat alles wat hij doet, dat hij verder van de schepper verwijderd is, dat komt van boven. En dit is het. Het is erg belangrijk dat het uh, van boven komt. Dat is het aspect van het verharden van het hart. Voor elke mens gebeurt het zo. Wees erg aandachtig. De schepper geeft het uh, op, dat we, op dat bij de mens het ware tekort onthuld zal worden. Wanneer de mens al werkt met de intentie om te geven. Maar het lukt hem niet. Dan verharden men zijn hart op dat de, het ware tekort onder ogen komt, wordt... Gezien. Dat wil zeggen dat hij zal voelen dat hij zonder hulp van de schepper niet in staat is om uit de macht te komen van de wens om voor zichzelf te ontvangen, waar alleen de schepper kan, kan helpen. Net zoals de schepper hem de natuur gaf om voor zijn eigen voordeel te ontvangen, dat hij, dat hij hem zou geven een andere natuur, die heet Wens om te geven. Waarom? Altijd in grondprincipes denken. Dan zal het je goed gaan om de reden grondprincipe. Er is licht zonder klieg. Welke kliet heet tekort? Dat wil zeggen gisteroon. Tekort geeft smaak aan, aan de vulling. Als er een tekort is, dan voelen we een smaak in het vullen. In het Hebrews, de is taam, smaak en ook zin. Je kunt dan ook zeggen, het tekort geeft zin aan het vullen. Smaak is ook reden, reden voor het vullen van het tekort. Dat wil zeggen, als, mens, als men aan de mens vulling behagen geeft uh, en er is geen tekort bij hem, dan is de mens niet in staat om de echte smaak te vinden en te proeven die in die vulling is dat is wanneer men hem de vulling zal geven voor er bij hem tekort zal zijn, zijn zeer belangrijk is dit als men hem iets geeft zonder dat hij er tekort aan heeft behoefte eraan heeft dan is het niets geef hem alles uh, van de wereld maar als hij geen tekort daarvoor voelt zal, zal, zal je hem daar niet mee kunnen dienen, vullen, zij vullen. Hij zou geen gebruik kunnen maken van deze vulling, die men hem geeft, om eruit te halen van die vulling, wat daarin hij is. Het is net uh, als wat ik vroeger vertelde, van, het, van een meisje in een ziekenhuis, in de Oeral in Rusland. In oude communistische tijden wist men niet wat een banaan was, wel in de stad misschien, in de grote stad misschien. Want daar kwamen nu en dan bananen uit Afrika of communistisch Cuba. Het meisje was een dorpsmeisje en zij lag in een in stadsziekenhuis. Iemand gaf haar een banaan. Uh, zij keek naar die banaan en had geen interesse, want, zij want zo te zien had zij nog nooit een banaan gezien in haar leven. Dus wat kan je haar daar blij, blij mee maken? Zij dacht dat het een poppetje was, zo of zo was. Het was een pubermeisje, maar zij zag niet dat het iets lekker zou zijn. Zo so, ook bij ons moet de koord vooraf gaan aanvulling. Het probleem is dat wij niet weten wat tekort is. De mens wil kleine behoeften maar belangrijke diepe behoeften laten we liggen en daarom kunnen we ook geen grote vulling ontvangen. Het leert ons dus wat te doen. Ik raad iedereen aan om wat nieuw volgt ergens apart op te schrijven als het, leven je, als het leven iets voor jou betekent. Het ware leven uiteraard. Ik zeg jou, maar natuurlijk weet ik dat voor iedereen van onze studenten hun leven dierbaar is, Om, uh, omlijn het, schrijf het op en hang het in de keuken of waar dan ook, want hier komt iets speciaals, dat op elke situatie betrekking heeft. Herhaal deze vijf regels die ik nu ga vertalen. Je kan zelf wat uitleggen eraan geven en herhaal het in elke situatie, elke dag en volg het op. Je zal zien hoe gigantisch snel jij vooruit zal gaan en hoe het jou zal helpen. Wij vinden dus dat het te kort een deel is van de vulling, want het ene gaat niet zonder de andere. Wij vinden dus, net zoals mijn vulling, geeft aan van boven, zo ook dient men hem ook te geven, tekort. Wij vinden dus dat het feit, dat de mens ziet nu dat hij verder verwijderd is van het werk, van het geven, dat geeft hem, uh, dat geeft hem, dat men geeft hem van boven om de reden, zoals boven gezegd is. Want het tekort is deel van de vulling, daarom dat het dat net zoals de vulling de hoge, de hogere traptreden, de schepper, dus het tekort geeft, ook de hoge, de hogere, de schepper, juist wanneer de mens al werkt met de intentie om te geven. Maar het lukt hem niet, de schepper verhaart zijn hart, maakt gebrek bij hem. Onthult zijn gebrek eigenlijk. Het is een geweldig artikel. De tijd van Pesach is een unieke tijd. Niet alleen voor de, Jood, voor de Jood, maar voor iedereen. Het is een tijdstip om de vrijheid, bevrijding van eigen liefde te kunnen ervaren en te incasseren. En in het cyclus van de tijd voor volgend jaar weer. Daarom wordt gezegd, volgend jaar in Jeruzalem. Uh, wat betekent dat? Volgend jaar zijn wij zeker in Jeruzalem zijn wij bij Hashem enorm veel verder in vergelijking met, de, met dit jaar. Jeruzalem is de, de stad van vrede. Jeruzalem is het Hebreeuws in het Hebreeuws is Jerusalem dat betekent eer stad en shalem vrede. Dus de stad van vrede is het letterlijk verhaal vertaald aan het einde van de, van de pesach zeder. Uh, wenst men elkaar Lishanah bij Jerusalem komend jaar in Jeruzalem. Maar ook dit jaar probeer gebruik te maken van deze dagen van Pesach om dit te ervaren. Als je het niet ervaart, dan heb je de kans gemist. Daarom is het belangrijk om bewust die tijden van feestdagen, feestelijke ontmoeting van de mens en de schepper te benutten. Kijk nou hoe dit hoe dat hier allemaal gaat. Als iemand een Audientie wil met de minister en het lukt niet, moet je acht maanden wachten uh, en kreeg die opeens een afdelingschef of een andere uh, ambtenaar om ermee te spreken. En op hebben wij de ontmoeting met de koning der koningen. Heb je audiëntie met hem en kan alles ontvangen wat je wil, maar moet je gisteren rond de court vragen. Je moet niet vluchten van de tekort die Gisaron, die hij ons geeft. En op Pesach, daarmee hangt samen wat hij, gezegd, wat hij zegt, het verharden van, haar, van het hart. En dat terwijl de mens al, al aan zichzelf werkt, en niet om het ontvangen van een beloning, maar wanneer, die, wanneer wij proberen om alles op alles te zetten, om voor de schepper te werken, dan helpt. Hij ons hoe? Om ons te onthullen, het tekort in ons. Niet als baby's, als kinderen die genieten van, genieten van blije onwetendheid, van een gek. Het, verhaaltje, het verhaalt, hij verhaalt die twee vragen. Nou, hij herhaalt die twee vragen. Nog een keer. Probeer die vragen goed onder ogen te krijgen. En daarmee dienen wij uit te leggen die twee, die twee vragen die wij ons afvroegen. Waarom de eerste? Ah, waarom juist nadat de farao zei, de schepper is het rechtvaardige, maar ik en mijn volk zijn de boosdoeners, boosdoeners verhardde de schepper zijn hart en niet daarvoor. En de tweede vraag, waarom werd hem zijn eigen vrije wil ontnomen, want ik verhaard zijn hart, zegt zij. Ik heb in vele talmoedacademies gezeten, of even gezeten, of kwam even gezeten, of kwam langs met deze vraag. Het doorboorde mijn hersenen, maar ik kon geen antwoord vinden. De commentaren waren voor mij niet bevredigend. Ik heb geen rabbie gesproken die mij antwoord kon geven. Je moet het juiste boek pakken, voorzichtig, want hier wordt het echte antwoord gegeven in het geestelijke werk. En later zullen we het er doorkomen in Zoger en in Ari. We zullen dan nog meer versteld staan van de goddelijke wijsheid. Hoe geweldig! Niet alleen voor ons verstand, om te begrijpen, maar welke licht het geeft, welke bevrediging, redding, eeuwigheid. Zeven dagen van Pesach en daarna passierde het volk Israël de rietzijl. Iedereen van ons moet precies dezelfde weg behandelen van binnen. Probeer tijdens Pesach de Shechina te ervaren, want het is de kans om in, het, in een... Jaarscyclus, en die moet je gebruiken. Werk de les zelf uit. Ik heb geen woorden voor, voor wat hier staat. Het is eenvoudig en gelijk. Alles het uh, Het antwoord is, aangezien in het begin, wanneer men binnenkomt in het geestelijke werk, dan dient de mens te zien dat alles afhangt van hemzelf. En dat is al die tijd waarin hij werkt en een beloning te ontvangen, dat de mens dan kan zeggen: De schepper is rechtvaardige en ik en mijn volk zijn boosdoeners. Daarom, in die tijd, wanneer de mens wenst te werken om te geven, dat wil zeggen om te komen tot samenvloeiing met de schepper, dan is de mens verplicht om te zien de waarheid dat het niet in de kracht, in de kracht van de mens is. Om de reden van het tegen zijn, hij tegen zijn eigen aard is daarmee waarmee hij geboren was. Alleen de schepper kan hem de tweede natuur geven, echter zonder tekort is er geen echte smaak in de vulling. Daarom de schepper geeft de verharding van het hart op dat de mens zou gaan voelen het tekort in zijn vulling. En in dat wordt het begrepen, ik dat pas daarna verhardde de Schepper zijn hart. Dat wil zeggen nadat hij binnenkwam in het werk, in de naam van de hemel en niet daarvoor. En bovendien, waarom was het nodig de verharding van het hart om een andere, om een andere reden? Als men niet zouden voelen het ware tekort, dan zou men ook de ware vulling niet kunnen ontvangen, want het kroonprincipe is er äh, geen licht zonder kli. Zonder kli kunnen we niet ervaren, dus zoek niet naar licht, maar werk aan kli. Heb je kli, dan zal, het automatisch, zal je automatisch licht ontvangen. We vinden dus dat het aspect van het verharden van het hart, niet was om hem kwaad te doen, dat wil zeggen, dat het hem zou veroorzaken, om van de schepper zich, verder te verwijderen, maar omgekeerd, dat het verharden van het hart, zal veroorzaken aan hem, om te komen tot de samenvloeiing van met de schepper, als je dit allemaal goed, herhaalt en snapt, ervaart, dan zal dat geweldig zijn, vele begrijpen, niet wat hier staat, juist dat verharden van het hart, waarmee, waarbij de mens die aan zichzelf werkt om te geven, dat komt van boven en in hem, uh, kijk, licht, licht komt, kijk, licht komt klie, licht vormt klie, en licht geeft een vulling. Dat moet ingeankerd zijn in al jouw cellen van jouw innerlijk. Hoe werd een klie gevormd door licht? Eerst was er alleen licht. Het licht gaat de kilim inkerven. En licht geeft ook vulling. Dus beide komen van dezelfde bron. Het is cruciaal om dat te begrijpen. Niet ik, ik, ik. Het tekort en de vulling komen van de schepper. En in hetgeen, hetgeen gezegd is, is uh, zien wij dat ook het tekort dat de mens voelt daarin dat die ver van de schepper is, ook dat komt van boven en niet door de opwekking van de mens zelf. En daarin dient men te begrijpen dat de wijzen plachten te zeggen in spreuken der vaderen. En in de plaats waar geen mensen zijn, tracht een man te zijn. Of in de plaats waar geen man, mannen zijn, dus moedige mensen, hè? die werken aan zichzelf tracht en man te zijn. Uh, dus om dat om, uh, dat is allemaal om te overwinnen. Hm? Uh, en wij dienen dan uit te leggen op de weg van het geestelijke werk, Erg belangrijk dat uh, uit te leggen op de weg van het geestelijke werk, erg belangrijk dat in de tijd wanneer de mens begon met het geestelijke werk, dat men, hem, dat men dan begint te werken om beloning te ontvangen. Vervolgens zag hij dat, die, dat hier geen mensen zijn refererend op de uitspraak van de wezen want op, op de weg. Van het geestelijke werk leren wij alles in één mens. Ook als wij zeggen, de hele wereld drinkt Coca-Cola, maar ik niet. Dat betekent dat als alle wensen anders willen doen, maar één wens doet het op een kostere manier, omwille van het geven, dan moet ik het omwille van het geven doen en laat ik alle anderen liggen en werk dan ook zij, zij zich vormen en werk dat ook, zij zich omvormen om, om naar het geven. Alles gaat om één mens. Projecteer het niet op anderen, want dat helpt niet. Wij vinden dus dat hij door, door het licht van de Torah zag dat er in zijn hart geen mensen te vinden zijn, maar dat al de verlangens die in zijn hart zijn, als vijf stuk dierlijke wensen zijn. Dat meer dan voor eigen belang kennen zij niet. En hij denkt over zichzelf. Hoe is het mogelijk om te zeggen over, de, over het uitverkorene volk, zoals geschreven is, dat jij hebt ons uitverkoren van alle volkeren. Jij had ons lief. Dat is het, dat, dat in het hart. Van het dat in het hart van het uitverkoren volk niet meer zou zijn dan de wens, om, wens van feeststukken dieren. Hoe is het mogelijk om zo te denken? Daarom daarop zeiden de wijzen op de plaats dat jij ziet dat er geen mensen in je hart zijn. Daar gaat het om en niet naar het uitverkoren volk kijken. Ja jij moet in jouw hart kijken, niet naar die anderen, het is in één mens. Kijk dan niet naar de overige mensen, hoe zij zich gedragen, maar tracht man te zijn. Dat wil zeggen, aangezien jij kwam tot het, tot het, tot het zien, inzicht, zien van de waarheid, dat men dient man, dat men dient man, oftewel mens. Te zijn. En niet een Facebook in tegenstelling tot de overige mensen die niet tot, die, tot dit idee kwamen, dat inzicht kwamen, dat zij geen mensen in hun harten hebben. Daarom dat zij deze kennis niet hebben ontvangen, dat is een teken dat zij nog niet behoren tot het aspect van werken als persoonlijk werk. Individueel geestelijk werk, welk persoonlijk werk met de schepper is, werken om te geven, het individuele werk is het werk om te geven. En dat is wat geschreven staat, dat wil zeggen in de plaats waarin de hoge kennis en het idee kwam dat er geen mensen zijn in deze mens die aan zichzelf werkt, zodat so die deze hoge kennis en idee zou ontvangen, dien die dan te trachten mens te zijn en niet een feestje. En daarna, aan het einde van het geestelijke werk, zal dan onthuld uh, worden aan de mens persoonlijk. Hashem dan aan elke bed die en mens die individueel aan zichzelf werkt, zal uiteindelijk persoonlijk van boven uh, een voorschrift zal, als het ware, een, een zachte stem, zal hem um, zeggen. verhard je hart niet in het geestelijke werk. Kijk, verhaarde je werk, je verhaarde je hart moet je alleen uh, tijdens je werk, tijdens je, tijdens je, proces uh, groeiproces, wanneer, wanneer jij klaar bent, dan eigenlijk dat stemt, dat stem binnen jou, dan zal zeggen dat die verharding, de periode, dat proces van verharden van je hart is voorbij en dan je hart is eens, samenvloeit met de schepper.